Ik zag jou daar staan in de verte En ik wist al meteen dat jij de ware was En toen jij dichterbij kwam lopen Toen zag ik dat jij van die mooie felblauwe ogen hebt Gingen wij een keer naar het strand Om lekker uit te waaien En pootjes te baden Wij gingen lekker lang uit liggen En genoten van de stralende zon Oh, wat was dat toch een fantastische dag. Toen gingen wij lekker eten, een pizza, ja die ging erin. Morgen dan hoop ik dat jij het allemaal nog kan herinneren. Vergeet niet dat ik van je hou en dat zal nooit meer overgaan. Nee, dat kan ook niet overgaan, want jij hebt een indruk achtergelaten. Jij bent alles voor mij. Vergeet niet dat ik altijd voor jou klaarsta. Als jij het moeilijk hebt, dan ben ik er altijd voor jou. Vergeet nu maar al je zorgen, het leven is een heel groot feest. Maak het beste van je leven, want, je leeft maar één keer. Later, als jij dan weer verder bent, Dan hoop ik dat jij nog steeds weet, we b